10 uur, aan Anoktheissen met het NOS-journaal. De federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie wil dat vleesleveranciers die frauderen zonder pardon de keten in uit worden gezet. De federatie reageert hiermee op het terugroepen van miljoenen kilo's verdacht rundvlees. De federatie wil kijken of autoriteiten voldoende middelen hebben om frauderende bedrijven in de vleesindustrie direct te sluiten. In Roermond mag de top van de VVD-afdeling aanblijven. Op een algemene ledenvergadering werd vanavond een motie... tegen de belangrijkste VVD-politici in de stad... onder wie oud-wethouder Jos van Rij verworpen. De indieners van de motie vinden dat het bestuur en de fractie in Roermond... onvoldoende afstand hielden tot Van Rij. Van Rij moest in oktober zijn functies als wethouder... en Eerste Kamerlid opgeven. Het OM onderzoekt of hij geld heeft aangenomen... en informatie heeft gelekt over een burgemeestersbenoeming.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 Producenten van tv-series mogen de politiehuisstijl niet vrij gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald... in een zaak die is aangespannen door de Vereniging van Televisieproducenten. De producenten eisten dat de politie nooit een tv-uitzending vooraf mag toetsen... en nooit het gebruik van politielogo's, politieuniforms en auto's mag verbieden. Maar de rechter wil het van tevoren toetsen van een script niet uitsluiten. De uitspraak is een gevolg van de zaak rond de SBS-serie Dr. Tinus. De politie vond het beeld van de agent in de serie niet bijdragen aan het imago. Het weer. De komende uren blijft het bijna overal droog. Vannacht gaat het regenen. Morgen breekt in het zuiden. De zon soms door, maar regent het ook af en toe. Het wordt 6 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bijna hadden we het boek kunnen sluiten. Toen Arjen Robber de bal op de rand van Stas op gebied kreeg. En hem uitstekend inschoot. Maar hij raakte de paal. En dus staat er nog altijd 0-0 bij Juventus. Tegen Real... Uh, wat zeg ik? Real? FC Bayern München. En uh, Barcelona tegen Paris Saint-Germain is 0-1 na 62 minuten. U hoort het goed als u de radio nu vast uh, pas aanzet. Pastoren is de enige die scoorde. Dat deed hij in de 50ste minuut. Er is een dubbele wissel geweest aan de kant van Barcelona. En daar is hij dan. Lionel Messi, die uh, dan maar moet kijken of hij de problemen kan oplossen. Die zijn ontstaan, gedurende zijn afwezigheid. Want zoals van tevoren al werd gezegd door uh, Tito Villanova. Hoe ga je het probleem oplossen dat Messi nu niet is? Ja, natuurlijk is dat een probleem. Want als je de beste speler van de wereld niet bij je hebt... dan uh, word je er uiteraard niet beter van. Maar we zullen dat allemaal proberen met Gas. Die overigens ook nog uh, in het vel... Of, nee, die staat niet meer in. Daar moet ik niet gaan liegen. Want Gas is er inderdaad uitgegaan voor Messi... En de andere wissel die bij Barcelona gestald heeft gekregen... is dat Adriano, geblesseerd overigens, naar het veld gegaan, uit het veld gegaan is. En door Marc Bartra in het elftal te brengen is dat dan weer gecompenseerd. Zo zit Barcelona wel een beetje dun in de verdedigers. Want al eerder gezegd Mascherano niet, Pujol niet. En nu dus ook Adriano naar de kant. Maar Messi, daar zijn alle ogen op gericht. Hij zal het allemaal moeten gaan doen. En hij zal maar moeten proberen om tenminste een goal te maken. Eén goal, dat betekent dat Barcelona weer in een zetel zou zitten... Want dat zou dan genoeg zijn na de 2-2 van vorige week in Frankrijk. Barcelona heeft de bal via Alba, linkerkant van het veld. Alba die de bal teruggekaatst krijgt van Busquets. En via Xavi gaat hij dan naar Piqué. Aan de rechterkant wordt nu diepte gemaakt door Daniel Alves. Alves zoekt contact. Maar met wie? Op het middenveld met Xavi. Xavi breed naar Iniesta. Messi wijst. Messi beweegt nog niet zoveel. Alba komt zich melden. Nu komt Messi het strafgebied in. Die is aanspeelbaar ook. Maar wordt dan nadat hij 1... Één... Tegenstander eigenlijk in de aanname voorbij is. Tegengehouden door Alex. Bal wel weer voor de voeten van Jordi Alba. Alba naar Iniesta. Die gaat er twee voorbij. Wil schieten. Dan vinden ze bij Barcelona dat hij vastgehouden is. Dat vindt voor de rest niemand. En het verdedigen van Paris Saint-Germain is dan uiteindelijk in de persoon van Alex voldoende. Er staan inderdaad twee of drie klaar. En dan schiet je altijd wel ergens tegenop. Een hoekschop voor Barcelona. Dat de drukte nu dan wel vol opzet. Na 64 minuten. Een kwartier dus na de... Enige goal tot nu toe van Pastoren. Bal voor het doel. Er wordt gekopt. Er wordt geschoten door Piqué. Bal wordt eigenlijk uit de doelmond weggehaald. Dan wordt er nog een keer geschoten door Iniesta. Die bal wordt dan weer door zoveel mensen aangeraakt. Dat hij aan de linkerkant het strafgebied weer uitvalt. Voor de voeten van Xavi die daar nog stond. Van het nemen van de hoekschop. Maar we gaan eerst eens heel snel kijken in Turijn. Want die wat gebeurt er in Turijn? Heel simpel. Het is over en uit voor Juventus. Want Bayern scoort. Het zat er al aan te komen. En uh, ja, een goede vrije trap was daar van Filip uh, Blaam, als ik het uh, wel zag. En is het Mandzukic die scoort? Jawel, Mandzukic scoort. Hij is er niet bij straks in de eerste wedstrijd. Van de halve finale. Maar staat hier precies waar hij moet staan. En dat is de goede spits. Mandzukic de Kroaat scoort 1-0 voor Bayern. En nu moet Juventus er nog vier maken. Willen ze verder gaan. Nou aangezien het aantal kansen al minder is geweest in deze wedstrijd tot nu toe. Kunnen we dat wel gevoelig vergeten. 1-0 Mandzukic scoort voor Bayern München. Bayern gaat naar de halve finale. Barcelona weet dat nog lang niet zeker. Daar stond het de afgelopen vijf seizoenen wel in de halve finale. En in alle voorbeschouwingen is er eigenlijk maar blind van uitgegaan... dat nu wel de zesde keer een successie zou zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want 0-1 is de stand na 65 minuten. Wel klopt Barcelona zo hard op de deur dat het kansen krijgt. En dat er flink wordt geschoten op het doel van Sirigu. Die een redding paraat had. De rebound viel nog bijna voor de voeten van Messi. Die had een halve tel te lang nodig om zich te realiseren... dat er ineens een kans voor zijn voeten lag. En deed eigenlijk niks. Maar de, ja, laat ik het zo formuleren. De wedstrijd zit wel in zo'n fase dat je nu wel voelt. Dat op het moment dat uh, Paris Saint-Germain niet bij machten is. Om de wedstrijd weer wat uh, rustiger naar zich toe te trekken. En deze problemen zoals die in de afgelopen 5-6 minuten zijn ontstaan. Nog een half uur aanhouden. Dan gaat er gegarandeerd een goal invallen. En dan uh, gaan de Fransen er alsnog uit. Die zullen kortom... ...iets anders moeten verzinnen om weg te blijven van dat eigen doel. Dat andere is eigenlijk nu al in de maak, want namelijk rustig de bal rondspelen op het middenveld. Dan Pastoren gevonden, die gaat schieten van afstand en een meter of twee naast schiet vanaf een meter of twintig. Nou is Victor Valdes weer woest, omdat hij vindt dat het allemaal te makkelijk gaat. En daar heeft hij eerlijk gezegd wel een beetje gelijk in, want als je zo makkelijk mag lopen met de bal... ...en mag schieten ook zoals Pastoren dat mocht doen, notabene de doelpunten maken... ...dan weet je dat ook de problemen daar kunnen ontstaan. Maar uh, dit schot gaat naast en zo is Barcelona mocht dat nodig zijn. In ieder geval nog gewaarschuwd dat de Fransen dus zo nu en dan ook nog wel uit willen komen. Motta past. Pastoren bereikt aan de linkerkant van het veld. Nee, niet bereikt. De bal is net te hard. Komt voor de voeten van Piqué, maar die voelt zich zo opgejaagd door de Argentijn. Dat hij de bal heel knullig aanneemt. Vindt dat hij een duwtje in zijn rug krijgt. Dat nog probeert aan scheidsrechter Kuipers uit te leggen. Maar die is niet te vermurven. Mooi woord. De bal is over de zijlijn gegaan en gaat dan een ingooi opleveren voor de Fransen. Als er tenminste één van het elftal van Paris Saint-Germain bereid gevonden is om daar een ingooi te nemen. Iedereen loopt bij de bal weg, zou het edele tijdrekken dan nu na 67 minuten al begonnen zijn. Maxwell komt dan uiteindelijk. Die heeft de bal gegooid, krijgt een hakje terug, moet een voorzet geven. Ibrahimovic staat voor het doel, maar Maxwell ziet dat er drie van Barcelona omheen staan. En besluit om de bal maar even rustig aan zijn voeten te laten liggen. Springt de bal er toch uit voor de voeten van Lavezzi? Die willen dan wel Ibrahimovic bereiken, maar daar staat Piqué dan weer in de weg. En via Piqué... Gaat de bal over de achterlijn en komt er een hoekschop voor uh, Paris Saint-Germain. Ja, 68 minuten gespeeld. Het publiek in uh, Nauwkamp is toch wat stilletjes. En zit eigenlijk met grote ogen te kijken naar iets wat ze niet vaak zien... namelijk dat Barcelona achter staat, een probleem heeft... en dat probleem niet ogenblikkelijk op kan lossen, zo lijkt het. Hoekschop van Paris Saint-Germain is genomen. Uitverdedigd door Barcelona, maar de Fransen houden balbezit. Die bal gaat opnieuw naar de zijkant. Drie mensen, onder wie Jalais. Alex, staan klaar om te koppen. De bal komt, wordt weggekoppeld door Barcelona, opnieuw ingebracht. Dan moet Alex met zijn hoofd naar de bal. komt bijna voor de voeten van Ibrahimovic. Maar op het allerlaatste moment duikt Victor Valdes er dan uit... En hij kan de bal vangen. Na 68 minuten snel uittrappen. Want Messi dus in het elftal. Messi, bal aanname goed. Controleert hem dan wel. Probeert in één beweging langs de tegenstander te gaan. Dat lukt niet. En zo nemen de Fransen weer over. 68 minuten gespeeld. 0-1. Nog altijd de stand bij Barcelona. Paris Saint-Germain. Een held, de heer Conte. Want uh, hij staat achter met zijn Juventus tegen Bayern München. En dan ga je natuurlijk wisselen. Dan zet je er natuurlijk een uh, spits bij, Alessandro Matri. Maar uh, dan haal je er toch geen spits af. Dat doet hij namelijk ook. Qualiarella naar de kant. Matri erin, een spits voor een spits. En het staat al 1-0 voor Bayern München tegen Juve. Waar de harde kern meegereist. Het is overigens heerlijk weer in uh, Turijn. Met 13 graden uh, rond dit tijdstip. Uh, de shirtjes maar hebben uitgekomen. Uitgetrokken en groot feest vieren. Want het uh, gaat goed voor het team. Terwijl ik naar Vidal kijk. Die is uh, geschorst, de speler van Juventus. Hij zit op de uh, tribune en uh, ja, moedigt zijn ploeg aan. En probeert ze naar voren te schreeuwen. Maar dat is de hele wedstrijd nog niet gelukt. En dus nu ook niet als weer uh, uh, eruit uh, gekomen wordt door Bayern München. Manzoukic gaat tegen de vlakte. Bonucci krijgt... Uh, de vermaning van de scheidsrechter heeft al een gele kaart op zak. Overigens had het 2-0 moeten zijn toen er een uitstekende counter was van Bayern München. Met Robben in de hoofdrol die de bal uitstekend opzij legde in de loop van Thomas Müller. Maar Müller schoot de bal over het doel van Juventus. even kijken wat de vrije trap nog oplevert voor Bayern München. Ah, we gaan eerst nog een wissel krijgen aan de kant van Juventus. En dus eh, zullen we nog even wachten op de vrije trap. Terug naar Bas. Barcelona, Paris Saint-Germain met de toch wel verrassende tussenstand nog steeds 0-1. Pastoren in minuut 50 de enige die het net wist te vinden. Barcelona probeert het via de linkerkant waar Iniesta zich vastloopt op twee tegenstanders. En nog maar even de boeken ingedoken en tot de conclusie gekomen dat Barcelona... dit seizoen in slechts twee wedstrijden niet tot scoren is gekomen. Dat is toch niet zo heel vaak. Dat uh, gebeurde twee keer in de Champions League overigens tegen Benfica toen het 0-0 bleef... En... In de vorige ronde tegen Milan. Terwijl nu Messi een kans krijgt. En Pedro een kans krijgt. En die rost hem er dan in. En zo staat het gelijk. En kan het verhaal de prullenbak in over niet scoren. Want Pedro die de bal eigenlijk uit een soort rebound. Na een eerste mislukt schot dat 2-3 meter voor hem plaats heeft. Voor zijn voeten krijgt. Bedenkt zich geen moment. Hij staat op een meter of 14 van het doel. En rost de bal werkelijk met een noodgang. Langs Salvatore Sirigu. De keeper van Paris Saint germain Die de bal denk ik niet eens gezien heeft. En zo staat het 1-1. En is dat een stand waarmee Barcelona weet dat het uh, toch in ieder geval in de volgende ronde staat. Gesteld dat het zo blijft. Want dat weten we allemaal ook nog niet zeker natuurlijk. De voorbereidende actie is van Messi. Het steekpaasje is van Messi. En dan uh, komt de bal voor de voeten van uh, de man die scoort. Pedro Rodriguez. Een uh, knap goed geschoten... Bal. De keeper, zei ik, die ziet de bal niet eens. Nou, hij ziet hem wel. Wil ik nog wel op weg naar de hoek ook. Maar is dat gewoon simpelweg te laten. Omdat het met te veel snelheid gebeurt. Van te dichtbij. Het is de eerste goal trouwens van Pedro in deze Champions League. Maar laten we het zo formuleren. Geen onbelangrijke. 1-1. En dat betekent, want dat is nou eenmaal het leuke in een knockout out systeem. Dat nu alles weer omdraait. En dat waar Barcelona natuurlijk met, eh, nou niet de moed en wanhoop. Maar wel met alles wat het in zich had, wilde aanvallen omdat het moest. Gaan we dat nu weer de andere kant op zien. Omdat Paris Saint-Germain nu weer een goal nodig heeft om in de buurt te komen van de halve finale. Het is allemaal nog niet gedaan hoor. Echt niet. Terwijl Max wel een vrije schot neemt. Die komt op het hoofd van uh, Alex. Die komt de bal vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Maar daar blijft hij buiten het bereik van Thiago Silva. De overname van de man van de goal Pedro. Die paast wel. Maar er staat uh, van Barcelona niemand eigenlijk die uh, bij die bal kan komen. Nu wel. Als de bal voor de voeten komt van Villa. En op het middenveld dan. Maar dan is de vaart van de tegenstoot wel uit bij... Het zal nog spannend blijven. 18 minuten nog te gaan. De gelijkmaker, die hebben we genoteerd. Pedro Rodriguez heeft gezorgd voor 1-1. Nogmaals, met deze stand is Barcelona toch weer gewoon bij de laatste vier. Een kansloos uh, Juventus tegen Bayern München over twee wedstrijden. Tot vorige week was Juventus in 18 wedstrijden ongeslagen in uh, Europa. Zelfs acht wedstrijden in de Champions League op rij niet uh, verloren. Uh, maar vorige week kwam daar een eind aan door Bayern München. Toen Bayern met 2-0 won. En nu ook weer met 1-0 voorstaat. En dat betekent dat er nog altijd vier doelpunten moeten worden gescoord door Juve. En dat uh, gaat niet gebeuren. Want kansen zijn er niet voor de oude dame. Nu dan misschien als uh, Vonevic... Uh, Fusinic, de bal naar de rechterkant speelt, naar Isla. Een uh, nieuwe man, overstapje, twee overstapjes. Ja, dat is er één te veel. En dan wordt er weer flink doorgelopen op Noyer, want hij is wel heel vervelend hoor. Die uh, Montenegrijn Mirko Fusinic, die uh, gewoon uh, weer doorloopt op de keeper. En uh, daar helemaal geen moeite mee heeft. Ook constant loopt te zeuren om kaarten. Maar datgene waar hij uh, eigenlijk goed in moet zijn, het voetballen toch duidelijk achterwege laat. Nee, het gaat niet goed met Juventus. 1-0. Achter door dat doelpunt van uh, Manzoukic, de Kroaat. En dat betekent uh, maar één ding. Dat het uh, eigenlijk wachten is op het eindsignaal van scheidsrechter de Caballo. Maar dat kan er wel een minuutje of 17 duren. 1-1 Barcelona, Paris Saint-Germain. Na de goal van Pastoren, de gelijkmaker van Pedro. Het verschil dat hebben we inmiddels gezien van Barcelona met Messi. en Barcelona zonder Messi is vanavond een behoorlijk verschil. Want met Messi is Barcelona de ploeg die de lakens uitdeelt. Messi altijd speelbaar, altijd gevaarlijk. Natuurlijk ook iemand die met een dribbeltje zomaar 2-3 man kan passeren. Het is allemaal bekend, maar het valt vanavond wel extra op. Barcelona lijkt ook weer met de borst vooruit en met de kop omhoog te kunnen voetballen. Nu hij in het elftal gekomen is, alsof er een soort glans teruggekomen is over de ploeg. Met de rentrée van Lionel Messi, die dus een uurtje op de bank heeft gezeten als gevolg van de hamstringblessure. Die hem in de eerste 60 minuten aan de kant hield opgelopen vorige week in Parijs. 1-1 is het. Barcelona valt aan. Barcelona heeft de bal. Deelt de lakens uit op de held van de tegenstander. Paris Saint-Germain hoopt maar op een uitbraak. Maar is eigenlijk al 4, 5, 6 minuten niet meer serieus aan de bal geweest. Nu zet het wel druk op de tegenstander. Als de bal terug gaat naar Victor Valdes. Die opent. Maar de bal komt voor de voeten van Messi. Messi kijkt naar de beweging bij Via. Kijkt naar de beweging bij Pedro. Draait weg van de tegenstander. Opent met de buitenkant van de linker. Schitterend. Naar de rechterkant. Daniel Alves. Voorzet komt. Wordt weggekopt door Alex. Nou kun je van Messi veel zeggen, maar niet dat dat zijn kwaliteit is. Het uitverdelen van Pastore is slordig. Die verspeelt de bal aan Alves. Blijft geblesseerd liggen. Kan beter weer overeind gaan staan. Want er is geen scheidsrechter die daarvoor fluit. En ook Björn Kuipers niet. Dan blijft de aanval van Barcelona in leven. Is iedereen wel weer gaan staan bij Paris Saint-Germain nu. Heeft Xavi de bal meegegeven aan Iniesta. Maar loopt zijn actie richting het stadsopbied van de Franse spaak. En nu gebeurt er iets waar de Fransen dan maar op gokken. Via Pastoren een counter. De bal in de richting van La is net een beetje te hard. Die moet nog hollen om hem binnen te houden aan de andere kant van het veld. Dat lukt niet. Dat levert een ingooi op voor Barcelona. Dat zijn dus de momenten waar de Fransen op hopen. Omdat ze wel voelen dat Barcelona nu toch wel is ontketend. En dat het ook niet meer van zins is om achteruit te gaan lopen. Los van het feit dat daar de kracht van de ploeg niet ligt. Maar dan moet je maar hopen dat je met één counter... als je de grip op de wedstrijd eigenlijk wel kwijt bent... dat die je nog in de zetel kan helpen. 1-2 zou betekenen door. 2-2 dan weer zou betekenen verlengen. En bij 1-1, maar dat had u begrepen, zou het betekenen Barcelona door. Fransen aan de bal. Alex, de van de middenlijn, voelt zich opgejaagd door Fia. Speelt de bal terug op zijn eigen doelman, Gou. Die staat buiten zijn eigen strafhofgebied. Geeft de bal een slinger. Er staan er van de Franse drie buiten spel, Die lopen nu allemaal zonder bal aan te raken. Rustig met de handen in de zijde, andere kant op bij de verdediging van Barcelona geven ze elkaar nu het teken dat ze die bal rustig kunnen laten gaan. Die komt dan in de handen van Valdés. Aan de rechterkant van het veld heeft Daniel Alves de paas gekregen. En gegeven ook weer in het midden aan Xavi. Xavi, Messi, Messi, Xavi ter hoogte van de middenlijn. Messi speelde zeg maar in de rug van de spitsen. De welbekende rol zeg maar, in de, als valse spits. Zodat hij daar kan komen in plaats van dat hij daar al is. Nu zou hij er wel een keer kunnen komen als Via de bal krijgt. Maar hij blijft nu eigenlijk rustig staan. En dat doet hij overigens goed aan, want de bal na een misverstand... tussen Fia en Daniel Alves gaat over de zijlijn... zodat Paris germain een ingooi mag nemen, halverwege de eigen helft. En ik benieuwd ben naar het besluit, de apotheose van deze avond. Veertien minuten nog. En zoals ik zo even al zei, het is nog niet gespeeld. Omdat die gekke Franse ploeg... en ja, daar zit ook veel kwaliteit hè, met Lavetzi en Ibrahimovic... en Pastoren, Motta, Lucas, Alex, Thiago Silva... niet zomaar een elftalletje, Die kunnen ook zomaar voor een verrassing zorgen... En we weten dat als Ibrahimovic of Lafessi het een keer op zijn heupen heeft... dan kan de bal er ook zomaar aan de andere kant in. Voorlopig is het in evenwicht. Barcelona, Paris Saint-Germain 1-1 met nog 13 officiële minuten. Vrije trapbaar in München. bal voor het doel wordt half weggekoopt. Aan de, door Boateng aan de linkerkant opgevangen bij de cornervlag. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag Bayern München gooien. Nog een klein kwartiertje te gaan. Bayern leidt met 1-0. Doelpuntenmaker Mansukic. En dan gaat het heel rustig. Gaat Ribery naar de bal toe. Komt... Uh, uh, Sebastian Schweinsteiger zich nog wel even melden. Maar uh, die krijgt de bal niet onder controle. Nee, Juve kan absoluut geen vuist maken. Ook niet. En nu uh, Bayern het allemaal wel best vindt. En de bal gewoon lekker rustig rond speelt Nu Dante. Dante naar Boateng. En ja, het is kat en muis in, in dit geval. En uh, de kat is duidelijk, Bayern München. We gaan nog een wissel krijgen. Zo dadelijk als uh, Ciacchini erin gaat komen bij Juventus. Maar alle wissels helpen ook niet. Uh, geen kans, geen mogelijkheid. En alleen maar balbezit voor Bayern München. Die spelen heerlijk de bal rond, zoals nu. En die gaan wachten wie de tegenstander wordt in de halve finale. Nou, die wedstrijd is echt al gespeeld. Hoor. Want niemand voor een Juventus die, uh, doet ook maar enige aanstalten om in bal te zitten, balbezit te komen. En alle, alle momenten dat ik nu aan het woord ben, is het balbezit voor Bayern München. Die de bal rustig rondspelen. En eigenlijk, zo lijkt het, dit zal er nog 14 minuten te gaan zijn. Anders hadden ze de tijd volgemaakt. Maar Juventus vindt het best. Bayern München ook. Staat 1-0 voor Bayern. De koploper van Spanje tegen de koploper van Frankrijk. Frankrijk met een harde F houdt het voorlopig op 1-1. Met nog 11,5 minuten te gaan. Goals Pastore en Pedro. En zoals gezegd, na de entree van Messi is er in het spel van Barcelona wel het een en ander veranderd. Maar het zit meer tussen de oren, heb ik het gevoel, dan dat het in de benen zit. Hoe dan ook, het is spannend, want een goal van de Fransen brengt de fans in de halve finale... waar eigenlijk iedereen toch de vier ploegen al had ingevuld. Real Madrid, Dortmund, nou die zijn uitgekomen. hoewel dat gisteren ook nog wel wat voeten in aarde had, vooral bij de Duitsers dus. En Bayern München, nou ja, dat lijkt al goed te komen. Uh, maar Barcelona, ja, ja, ja, dat kan dus echt alle kanten nog op. Als de Fransen één keer scoren. Balbezit voor de Fransen nu. Maar op het middenveld waar het druk is, wordt er toch nog een uitweg gevonden. Ibrahimovic beweegt, is niet de allersnelste. Wordt nu wel in de diepte gezocht. Niet gevonden. Een overtreding van Oscar die daarvoor een kaart gaat krijgen. Van uh, scheidsrechter Kuipers. Dat is overigens in deze wedstrijd La Lafessie is het. Die uh, is pas de tweede kaart in deze wedstrijd. Voor Lavetti betekent dat evengoed een schorsing. Ja, dat betekent een schorsing voor een volgende wedstrijd. Dat kan overigens ook uh, volgend seizoen zijn. Maar Adriano, dat was de eerste die deze wedstrijd op de bol werd geslingerd. Deze van LaVetti is uh, ja, een beetje een lomp. Hij uh, wil proberen de bal te heroveren die ze zijn kwijtgeraakt. En uh, op het moment dat Alba die bal achter zijn standbeen langs haalt... dat vinden voetballers nooit leuk... Laat hij echt heel bewust zijn voet nog even staan. Tikt de blinksbek ondersteboven. En eh, krijgt daarvoor terecht een kaart. Nou wil hij ook nog even zijn excuses aanbieden. Of dat gemeten is vraag je dan af. Maar vooruit. En op het moment dat hij dan eh, Jordi Alba op zijn schouder tikt. Reageert hij als de welbekende door een adder gebeten. En is hij plotseling weer van alle pijntjes genezen. Staat hij op en wil hij zijn tegenstander nog bijna aanvliegen. Maar goed. De gele kaart terecht. Barcelona aan de bal. Want die rolt weer. 80 minuten op de klok. 1-1 de stand. Alves... Onder druk gezet door Lavetsi. Speelt de bal terug. Doet nu ook alsof hij door Lavetsi nog even is aangeraakt. Dat lijkt me een beetje toneelspel overigens om de scheidsrechter te beïnvloeden. Kuipers-Kennende zal hij daar lak aan hebben. De bal gaat terug naar de keeper. Die wacht lang met trappen. Valdes, dat doet hij zelfs zo lang dat er nog bijna een been van even de Fransen voor staat. Het levert in ieder geval een slechte trap van de doelman op. En dat levert dan weer een uh, ingooi op voor uh, Paris Saint-Germain. Terwijl de klok na 81 minuten gaat en er gewisseld gaat worden. En of het nou met de gele kaart van zo even te maken heeft of niet... Lavetti wordt door uh, zijn trainer Carlo Ancelotti naar de kant gehaald. En gaat uh, vervangen worden in het elftal van Paris Saint-Germain voor de laatste negen minuten. En de man die er dan in komt is uh, Kevin Camero. Die zal dan het verschil aan de zijde van Zlatan Ibrahimovic maar moeten gaan maken. In de hoop dat wat uh, vers bloed van deze jonge Camero ervoor kan zorgen dat Paris Saint-Germain... zich alsnog met de laatste vier van deze Champions League meldt. Zoals gezegd, één goal zou genoeg zijn. Pastora aan de bal. Dreigt om te schieten van 30 meter. Kiest voor de paas naar Camero. Zijn eerste balcontact. Zijn eerste balcontact. Het schot komt wel en draait wel via de verre hoek. Maar gaat een meter of anderhalf twee over het doel. Terwijl nu ook David Beckham het jasje heeft uitgetrokken. En er zometeen nog in het elftal zal gaan komen. Van Beckham kun je veel zeggen, maar hij heeft wel het gevoel... Om met een uh, goede paas of desnoods een vrije schop zou je die gelegenheid een keer krijgen iemand uh, in de buurt van dat doel te brengen. Bij balbezit heb je er, laat ik het zo formuleren, een stuk meer aan dan als je de bal niet hebt. Maar je moet een keer gokken en er maar op hopen dat je Barcelona met de rug tegen de muur kan zetten. 82e minuut van de wedstrijd. Victor Valdes trapt een bal naar voren. Die komt dan op het hoofd van Pedro. Voor de voeten, ja eigenlijk niet eens voor de voeten van, uh, wie is dat? Xavi denk ik. Die de bal vervolgens niet onder controle krijgt. Dan één linie verderop. Heeft Boeskets de bal weer te pakken. Komt hij voor de voeten van Daniel Alves. Die de bal heel slim nadat hij is weggedraaid. Via een tegenstander Camero over de zijlijn speelt. Dat uh, betekent dat Barcelona een ingooi mag gaan nemen. Acht minuten nog. En nog altijd gelijk bij Barcelona. Paris Saint-Germain. Het is 1-1. Slotfase die uh, niet snel genoeg voorbij kan uh, zijn. Uh, voor eigenlijk iedereen. Ik denk zowel voor de 41.000 in het stadion. Als voor 22 spelers. Want het staat 1-0 voor... Uh, Bayern München tegen Juventus. En Bayern, Herenmeester. Al de hele wedstrijd. En let op dit Bayern als dat echt gaat lopen. En vanavond was het helemaal niet zo groot hoor. Ook vorige week niet. Maar ook een tegenstander doet uh, iets mee. Nu kijkt Robben hoe de bal uh, niet bij hem komt. Uh, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, en dus was er heel even balbezit voor Juventus. Maar nee, het stelt uh, weinig voor. De aanstaande kampioen van Italië. En, uh, want ze staan wel negen punten voor op. Napoli in de Serie A. En hebben nu deze strijd in ieder geval uh, opgegeven. En gaan zich helemaal richten op de uh, Serie A. Om zich lekker dan toch on onder te dompelen in het kampioenschap. Want het Champions League seizoen is voor Juventus over. We gaan nog een wissel krijgen. Pizzardo gaat komen. Claudio Pizzardo. En de doelpuntenmaker gaat naar de kant. En die doelpuntenmaker is Mandzukic. 1-0 voor Bayern München. Nog altijd tegen Juventus. Terug naar... Barcelona PSG met Bas, want daar is het wel spannend. 1-1 is het namelijk met uh, nog zes minuten over van de officiële speeltijd. Alex Song in het elftal gekomen bij Barcelona voor VIA. Dat is nou niet wat je zegt een aanvallende wissel. Wat me aangeeft waar de wedstrijd naartoe gelopen is. Beckham is gekomen voor Verratti. Dat is strikt genomen de ene voor de andere middenvelder. Maar verandert dan de speelwijze van, van Paris Saint-Germain in die zin iets. Dat uh, Beckham natuurlijk per definitie naar voren wil... En het elftal van uh, Paris Saint-Germain moet ook naar voren nu. Strijd op het middenveld. Overtreding gemaakt door de Fransen. Waarbij Lucas de dader is. En er een vrij schop gaat komen omdat... Uh, wie is dat? Pedro werd vastgehouden. En die verdient dan de vrije trap. Maar het feit dat hij ook moet gaan verdedigen... geeft wel het een en ander aan. Want uh, Barcelona zal er ook nog niet gerust op zijn. 84 minuten gespeeld. 1-1 de stand. En na de 2-2 in Parijs van vorige week... is dat voor Barcelona dus net aan genoeg. Barcelona, vrij schop. Bal naar voren... Het blijft buiten het bereik van aanvallers. Hoewel Barcelona vrij veel middenvelders heeft nu. En verdedigers, maar niet zo heel veel aanvallers meer. Want daar hoeft het niet meer te gebeuren. Tegenhouden, hoe gek het ook klinkt, is voor Barcelona nu toch echt het belangrijkste. En dan moet uh, Paris Saint-Germain eens kijken of ze nog in de buurt kunnen komen van dat doel. Eén keer lukt het altijd natuurlijk. Jalet. Die is er zo de rest buiten geworden nu. De rechtsbek staat heel diep. Bal voor de voeten van Beckham. Die bereikt nu Jalet. Die laat de bal een beetje over zijn voeten heen lopen. Alba zit ertussen. Dan kan Barcelona uitverdedigen. Dat probeert het via Pedro. Pedro geeft de bal aan Xavi. Handige beweging Xavi. Man kwijt. Door Beckham bijna van de bal gezet. Maar aan de bal gebleven. Messi begint aan een solootje. Wordt van de bal gegleden door Thiago Silva. Thiago Silva krijgt een vrije schop tegen. En een gele kaart van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. En zo zie je maar dat Paris Saint-Germain natuurlijk, want zo werkt dat nou eenmaal, een beetje aan de noodrem moet trekken. Het is niet grof, het is niet gemeen, maar het is wel de tegenstander aantikken. Terwijl je weet dat je niet meer bij de bal kan komen, dat levert Thiago Silva een gele kaart op. Ook hij stond op scherp, zoals dat voor La Vetti gold. En ook hij zal dus bij de volgende wedstrijd zijn geschorst. Messi staat weer. Die is uh, nog niet moe, want die doet nog niet zo heel lang mee. Kijkt het allemaal wat aan. Heeft het gevoel gekregen dat hij toch in ieder geval met het opzetten van de aanval die leidde tot de 1-1 weer beslissend is geweest. De man die de goal maakte zit nu met een van pijn verwrongen gezicht ter van de middenlijn op het veld. Omdat hij in zijn rug plotseling Jalef voelt. Die wilde haasje over. Maar als je dan als slachtoffer blijft staan dan word je omvergelopen. Dat levert dan weer een vrije schop op. En zo loopt de wedstrijd eigenlijk van vrije trap naar vrije trap nu. Dat vindt Barcelona prima. Want dat kost tijd. En bovendien... Dan hou je bal bezit, Wel nu aan de rechterkant Daniel Alves. Wel weer begonnen is aan een soort solootje. Waarom doe je dat nou eigenlijk? Hij verspeelt de bal. Dan moet Xavi daar met een sliding weer recht zetten. Dat doet hij overigens prima. En dan komt de bal voor de voeten van Iniesta. Die wel op de helft van de tegenstander staat. Vrij diep zelfs. Maar wacht op steun. Die komt nu via de linkerkant van Pedro. Die met twee, drie schijnbewegingen zijn tegenstander met een kluitje het riet in stuurt. De bal in bezit houdt, maar wel de andere kant oploopt. Dat is dan gek genoeg. Niet richting het doel van Paris Saint-Germain. Maar je kan in deze fase ook niet zeggen dat het de verkeerde kant op is. Want balbezit is voor Barcelona alles. En laat Barcelona net de ploeg zijn. Die daar ongelooflijk goed in is. Om dat heel lang en heel goed te doen. Nu Iniesta loopt langs Chalais. Alsof hij er niet staat. Schitterende beweging. Maar schiet dan in het zijnet. Hij doet het. Nou ja, op de Playstation moet je dan 37 knopjes tegelijk indrukken. Ik weet niet of hij dat ook in zijn hoofd gedaan heeft. Maar hij loopt naar binnen. Voelt vervolgens een tegenstander die hij eigenlijk al voorbij was. Weer langs zij komen. En haalt de bal met de buitenkant van zijn rechter schoen weer terug. De andere kant op. Draait buiten langs onze as. Dan is de tegenstander helemaal de verkeerde kant op. Komt hij aan de linkerkant voor het doel uit en moet hij ook met links schieten. En ramt hij de bal in het zijnet. Dat was een weergaloze goal geweest. Nu is het een weergaloze actie. Maar daar schiet je niet zo heel veel mee op. Ik ga even ademhalen naar 87 minuten. Barcelona, Paris Saint-Germain. 1-1. Nou, dan kan ik wel vertellen wat er allemaal gebeurt... bij Bayern München, uitspelend uh, bij Juventus. Een snelle counter met Robben. 1-0 staat het voor Bayern. Robben trekt naar binnen en schiet. En schiet de bal goed in. Maar de redding van Buffon is uh, Dito met een grote ster. Een uh, grimlachje op het gezicht van Robben. Want hij had graag gescoord... Uh, om hem heen stonden allemaal mensen vrij. Maar hij gaat recht door het midden en dan een puntertje probeert hij de bal in de hoek te schieten. Maar Buffon met een uiterste krachtsinspanning kan de bal nog nastikken. Het was een goede actie van Arjen Robben die een matige eerste helft speelde. Maar in de tweede helft beter op dreef kwam. Bayern München is gewoon beter. Dat mag duidelijk zijn aan het commentaar en aan het wedstrijdverslag. Wat u tot nu toe heeft gehoord. Balbezit voor Laam. We gaan nog even de bal rondspelen achterin. En dus is het meer tijd voor Bas Ticheler met Barcelona PSG. Ja, want we blijven maar bij Barcelona nu tot het einde. 88 minuten zijn er uh, gespeeld. Daar komt natuurlijk nog wat extra tijd bij. De stand 1-1 geeft ook alle aanleiding om hier niet meer te vertrekken. Want uh, één goal, dat uh, zou Paris nog in de halve finale kunnen brengen. Bij deze stand is Barcelona gered, mag je zo zeggen. Omdat de Fransen na afloop Je wil eigenlijk zeggen terug in de bus, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Maar eh, zich nog wel eens achter de oren zullen krabben. Omdat ze met name in de eerste helft een paar grote kansen hebben gekregen. Hoewel in de tweede helft na de 0-1 kreeg Pastoren ook nog een hele flinke mogelijkheid. Maar schoot heel gehaast naast. En dat had het 2-0 kunnen zijn. Een minuut of 8-9 na de 0-1. Dan had ik het allemaal nog moeten zien. Nu lijkt Barcelona door de gelijkmaker van Pedro in minuut 71 gered. Pedro die zich nu trouwens wat lijkt te verstappen bij het uh, landen. Na een kopduel. Dat zou als hij niet verder zou kunnen... Wel... Heel ongelukkig uitkomen, want Barcelona heeft al drie keer gewisseld. Bartra en Messi in één keer en Song later in het elftal gebracht. Terwijl Kuipers nog even nakletst met David Beckham... die nog wel wat te vertellen heeft tegen de scheidsrechter. En ook Gregory van de Wiel nog in het elftal gekomen is bij Paris Saint-Germain. Voor de laatste minuten Beckham nog geel krijgt nu zelfs. Omdat hij aanmerkingen heeft op de leiding. Dat mag dan ook allemaal nog. En dat zal allemaal wel, want dat doet er in deze slotfase gek genoeg allemaal niet meer zo toe. Hij kan erom lachen. Bekken, 89,5 minuut. We gaan zo verder met een hoekschop van Barcelona. Want de bal was over de achterlijn gegaan voor Paris Saint-Germain. Die bal wordt kort genomen, ja natuurlijk. Want dan hou je de bal in de ploeg. Messi, Chavi, spelen elkaar kort de bal toe. Messi schermt de bal dan af. En het enige dat hij probeert is de bal zo af te schermen dat hij vroeg of laat vanzelf een duwtje in zijn rug krijgt. Dat is ook nu gebeurd. En dat levert dan een meter of tien bij de cornervlag vandaan een vrije schop op. De klok gaat richting de 90 minuten. De extra tijd zal zo aanstonds worden aangegeven. En dan weet Barcelona hoeveel minuten het nog verwijderd is. Het zijn er vier van een plaats in de halve finale. En dat zal dus voor de zesde keer op een rij zijn... dat Barcelona achter elkaar de halve finale zou halen. Zover is het dus nog niet. 1-1. Vier minuten extra tijd. Barcelona aan de bal. Alba komt. Dat moet je als linksback ook maar durven. Nu nog diep de vijandelijke helft op. Krijgt het steekballetje van Messi mee. Speelt de bal dan toch maar weer terug naar Messi. Messi-Iniesta. Het zelfvertrouwen, ik heb dat eerder gezegd, waarmee Barcelona voetbalt met Messi... is werkelijk anders dan hoe Barcelona voetbalt zonder Messi... Tegen Mallorca afgelopen weekend, toen werd het zonder Messi 5-0. Kan het allemaal wel, maar in zo'n wedstrijd hebben ze blijkbaar, maar vooral tussen de oren. Messi nodig, natuurlijk de beste voetballer ter wereld. Natuurlijk mis je die op alle andere vlakken ook, maar het zelfvertrouwen is werkelijk met uh, grote stappen uh, toegenomen toen hij het veld in kwam. Nu een actie van Daniel Alves, de rechtsback die ook weer diep nu op de helft van de Fransen durft te komen. Verliest wel de ballen in het straflopgebied aangekomen, Dan neemt Paris Saint-Germain over. Mag het via Motta nog eens kijken of het echt in de buurt kan komen van dat doel van Barcelona. Drie minuutjes nog over van de extra tijd. Het balbezit voor Pastoren. Motta aangespeeld aan de rechterkant. Komt de bal nu bij Van de Viel die dus in het elftal gekomen is voor de slotminuten. Voor de boeg gestreden Jalet. De bal vervolgens terug naar Motta. Die schept de bal het strafdomgebied in. Alex nu als een soort extra spits mee naar voren gegaan om daarvoor extra kopkracht te zorgen. Ja, je moet wat. Dan zal er wel een bal moeten komen op kophoogte. Dat is nu niet het geval. Barcelona kan uitverdedigen en kan gaan counteren. Messi aan de bal. Die wordt nu door Alex, die als een haast terug is. Die uh, wordt hier van de bal gezet. Dat levert kortstondig balbezit op voor Paris Saint-Germain. Want een uh, halve schijf later zijn ze het bal weer kwijt. Het lijkt erop dat de energie bij Paris Saint-Germain in deze, slotfase, deze beslissende slotfase op is. En dat de Barcelona met het balbezit rustig de wedstrijd moet kunnen uitspelen. Want het beste lijkt er wel af. Nu een duel tussen twee Brazilianen. Dat is op zich niet moeilijk, want er stonden er bij het begin van deze wedstrijd maar liefst zes in het veld. Nu Maxwell en Daniel Alves, waarbij Daniel Alves een overtreding maakt En Maxwell een vrij schop krijgt. Zodat Paris Saint-Germain in de inmiddels 93ste minuut van deze wedstrijd... bijna nog altijd een 1-1 standen vrij schop krijgt. Die wordt door Thiago Silva, over Brazilianen gesproken. Daarvoor getrapt bijna voor de voeten van Alex, over Brazilianen gesproken. En die komt er dan aan de zijkant uit bij Van der Wiel die een goede voorzet geeft. Dan moet uh, Ibrahimovic de lucht in. Die kopt en die bal komt in de handen van de doelman Victor Valdes. Dat klonk heel spannend. Als u de beelden erbij had gezien had u gedacht, nou het viel eigenlijk best mee. Want die bal ging eigenlijk meer omhoog dan richting het doel. Maar evengoed, als de keeper er niet aankomt dan uh, vliegt die bal nog net onder de lat binnen. En dat zijn altijd rotballen voor een keeper. Moet je hem vangen, moet je hem over de lat tillen of moet je niks doen? Dat is link. Valdes deed het goede, namelijk de bal vangen. Paris Saint-Germain heeft de bal die Valdez heeft uitgetrapt wel weer terug. En kan dus via Maxwell met een lange haal naar voren nog een keer komen. Richting Ibrahimovic, richting Alex. Twee aanspeelpunten daar die groot en sterk zijn en goed in de lucht. En daar is natuurlijk Barcelona wel te kloppen. Pastoren komt de bal naar de zijkant. Van de wiel komt uh, hard in botsing met Jordi Alba. Die geblesseerd blijft liggen of is dat uh, ja dat is Jordi Alba? Het is niet van de wiel trouwens. Het is uh, Lucas die er tegenaan botst. Jordi Alba is geraakt aan het gezicht na dat duel... En uh, zegt, terwijl Kuipers maar spons kop nemen. Is dat eigenlijk allemaal normaal? Hoe daar met tegenstander het duel in gaat. Nou, de herhaling laat zien dat dat niet normaal is. Want die komt echt met een vooruitgestoken been. En met een vooruitgestoken hand het duel ingezet. Daar moet je eigenlijk een kaart voor geven. Ik heb de indruk dat de scheidsrechter dat, dat in de gauwigheid Kuipers niet meer doet. Maar die gaat verder met de ingooi voor Paris Saint-Germain. Want de bal was over de zijlijn gegaan. Die wordt gegooid, wordt doorgekopt door Alex. Het strafselgebied weer uitgewerkt. Weer voor de voeten van Van der Wiel. Die uh, de bal aanneemt langs Pedro. Maar hem dan over de zijlijn loopt. Dat komt wel heel slecht uit. En dan zijn er nog maar 15 seconden te gaan. De keeper van uh, Paris Saint-Germain, Sirigu, was mee. Die moet nu als een haas weer terug. Maar uh, heeft het allemaal nog zin? Want de 94 minuten zitten erop. Even hebben we oponthoud gehad vanwege dat blessuremomentje van Alba. En even oponthoud omdat er nu wel heel erg getreuzeld wordt door Barcelona... met het nemen van de ingooi. Die door Alba nu richting de middenlijn wordt gegooid. De onderschepping is er nog even van uh, Thiago Silva. Nog één keer komt de bal het strafschopgebied binnen. En die wordt dan uh, gevangen door Piqué, want het is voorbij. Barcelona, maar het kostte wat moeite... meldt zich dan toch bij de laatste vier van deze Champions League. Want uh, Paris Saint-Germain heeft ze werkelijk het vuur aan de schenen gelegd. Dat was een week geleden eigenlijk al zo in Parijs. Toen werd het 2-2. En kon je nog zeggen dat uh, de Parijzenaars toen de mazzel hadden tussen aanhalingstekens. Dat Matuidi in de slotminuut de gelijkmaker nog binnenschoot. Die van richting werd veranderd. Maar nu was het zo dat Barcelona echt een lastige avond had. Op een 1-0 achterstand kwam... Toch nog een keer aan een 0-2, ontsnapte ook. En via Pedro uiteindelijk een minuut of twintig voor tijd de gelijkmaker op het bord wist te brengen. Ja, nou ja, oké. Okay. Ze staan bij de laatste vier. Maar zo zwaar als ze het vanavond hadden en zo moeilijk als het vanavond ging... dat is toch niet vaak gebeurd. En nog één keer dan, zonder Messi en met Messi. Wat een verschil tussen die twee, maar wel vooral tussen de oren. Barcelona, want Messi is werkelijk op alle fronten de belangrijkste man, ook psychologisch. Barça tegen Paris Saint-Germain, dus afgelopen 1-1. Barça naar de volgende ronde. Ik hoor muziek bij Juventus Bayern en die kamp. ook daar afgelopen begrijp ik. Ja, het zou eigenlijk treurmuziek moeten zijn omdat uh, Juventus thuis speelt. Het is uiteindelijk nog 2-0 geworden door Piet Zardo naar een mooie paas van Schweinsteiger. 2-0 uh, in Turijn, 2-0 in München. Uh, duidelijke cijfers, 4-0 on aggregate, zoals het zo mooi heet in het uh, Engels. En dat betekent dat we dus de laatste uh, halve finalist ook bekend hebben met Bayern München. Twee Duitse ploegen, twee Spaanse ploegen. Ik ben benieuwd naar de loting. Down and do it again. Zometeen hopen we een reactie te krijgen van Anjan Robben. Natuurlijk op die uh, mooie overwinning in uh, Italië op Juventus 2-0... werd het Bayern in de volgende ronde. Voordat het zover is gaan we naar uh, het judo. Guillaume Elmond zal over twee weken in Budapest zijn eerste Europese kampioenschap... in de klasse tot 90 kilogram judoën. Hij kwam altijd uit in de klasse tot 81 kilo... maar ging na de Olympische Spelen in Londen een stapje zwaarder. Nou is het is niet zo dat Elmond zich de afgelopen tijd heeft volgegeten... om aan dat gewicht te komen. Nou, hoe doe ik dat? Ik weeg al 90, dus het is heel, dus het is heel simpel. Maar ik moest, vroeger moest ik altijd heel 7, 8 kilo afvallen voor de 81 kilo. En ja, nu hoeft dat allemaal niet meer. En dat is wel uh, ja, een stuk relaxter uh, de judo uh, opstoppen. Maar dan moet je toch uh, je spieren, neem ik aan, weer opbouwen. Het moet niet alleen vetweefsel zijn. Nee, nee, nee, bij mij is het ook niet uh, uh, veel vetweefsel. Ik heb het laatst nog gemeten. Dus ik zat rond de 10 procent. Dat is uh, prima. Alleen ik kom wel wat gewicht en wat spiermassa tekort vergeleken met uh, ja, de, de top van de 90 kilo. Maar uh, daar gaan we wel een klein beetje aan werken. Alleen ik wil niet te groot worden. Dat ook niet. Is het uh, anders judo hè, in uh, die klasse tot 90 kilo? Uh, ja, het is uh, Amdekjido uh, iets, iets trager, maar ze zijn wel uh, een stuk sterker. Of tenminste, ja, een stuk, ze zijn wel iets sterker. En uh, ja, het gaat iets trager. En het tragere dat is wel een beetje mijn voordeel. Hoe zijn de reacties in het wereldje geweest? Was iedereen uh, verrast jou uh, in die klasse tot 90 uh, aan te treffen? Uh, ja, ja, ja. ja maar omdat ik, uh, ik ben best wel klein... Voor de 81 was ik een normaal gewicht, maar voor de 90 ben ik uh, soms, soms zelfs een kop kleiner dan mijn tegenstanders. En uh, de meeste toppers die dachten van ja, misschien uh, gaat hij weer terug naar de 90. En anderen waar ik al tegen gehiddeld heb, die waren alweer bang en die vroegen of ik doorgaat, of ik nog doorging tot, uh, tot uh, Rio 2016. Het eerste succes is er, hè? Twee weken geleden in uh, Turkije, een uh, mooie zilveren plak. Ja, ja, dat was uh, zeker, zeker uh, lekker om uh, ja, meteen bij het tweede toernooi een medaille te pakken. En daar ook de eerste pot uh, verloor ik bijna, net, de, als, net zoals op de Spelen. Het, gaat, het is een dubbeltje op zijn kant was het en uh, gelukkig won ik en daarna liep het als een trein. En in de finale stuitte ik op een, op een goede topper waar ik het uh, ja, met één, of, of één strafverschil van verloor. Dus ja, het gaat wel goed. Het geeft jou een boost, neem ik aan, om te zeggen van ik kan het nog, ik ga nog door. Ja, ja, dat klopt. Dat had ik ook wel nodig om, uh, om te beslissen over uh, hoe lang ik nog doorging. Als ik uh, nu geen medaille had gehad, en uh, op het WK ook niet. En misschien dit jaar geen medailles had gehad, dan had ik misschien volgend jaar gezegd van ah, weet je wat, het is genoeg geweest. Ik heb het geprobeerd en ik heb er vrede mee. Alleen nu heb ik al een medaille. Dus uh, dan heb ik zoiets van ja, ik, uh, ik, ik, ik hoor er weer bij. Het kan gewoon. Dat zei uh, Guillaume Elmond tegen Theo Plachard. Bij de vrouwen is Annika van Emden eindigde eindelijk... Uh, de onbetwiste Nederlandse nummer 1 in de klasse tot 63 kilo. Ze liep de Olympische kampioenen nog... Uh, de Olympische Spelen moet ik zeggen nog mis... omdat de bond koos voor Elisabeth Willeboortse. Maar die is gestopt. En nu zijn alle ogen dus gericht op Van Emden. Uh, ja, dat klopt. Uh, eigenlijk is in de klasse tot 63 kilo in uh, Nederland... ben ik eigenlijk de enige die uh, uh, ja, Europees wereldniveau uh, aankan... En bovendien mogen er maar in twee gewichtklassen een dubbele bezetting en dat hebben we nu uh, tot 70 kilogram en tot 57 kilogram, dus uh, vandaar. Jij hebt een uh, hele lange tijd de strijd uitgevochten om een plekje met Elisabeth Willeboortse. Vorig jaar hoopgedoe hoop gedoe geweest, zij ging naar de Spelen, jij niet. Jij hebt toen een time-out genomen vlak voor het begin van de Spelen, want je zat er helemaal doorheen begreep ik hè? Uh, ja, klopt. Uh, de beslissing uh, uh, voor het Olympisch ticket, de toewijzing van het Olympisch ticket, dat gebeurde in eind januari. Uh, nou, daarna heb ik sowieso ook heel even twee weken uh, gas teruggenomen. Maar daarna ben ik weer gewoon begonnen met trainen, omdat ik uh, uh, wel reserve was voor de Spelen en daarvoor wel fit moest blijven. Uh, toen heb ik nog aan de EK meegedaan. Uh, dat was in april, daarna door, doorgetraind. Maar eigenlijk stond ik met weinig... Ja, Weinig uh, toewijding en weinig zin op de juda En dat is een tijdje zo doorgegaan. Op een gegeven moment in juli ben ik meegegaan met de Olympische ploeg naar Spanje. Uh, omdat ik reserve was. Uh, en dat vond ik toch wel heel erg confronterend. Om als, als enige niet-Olympische deelnemer mee te gaan met een ploeg die wel de Olympische, aan de Olympische Spelen deelneemt. Uh, toen op een gegeven moment terugkomt dus in Nederland uh, hadden we nog een trainingstage in Papendal. Toen heb ik ook tegen Marjolein de Bonscoach, gezegd van... Yo, ik, ik uh, train deze week nog mee, maar daarna uh, gooi ik mijn Judo-pak even in de, in de, in de kast. Want uh, anders ga ik echt een hekel aan krijgen. Want ik stond er gewoon al een tijdje, stond ik echt met tegenzin uh, op de mat. En ik moest trainen omdat ik reserve was. En uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon even klaar uh, voor mij. En dan heb ik mijn pak in, uh, in de kast gedaan voor twee maanden. Er waren ook stemmen die zeiden dat je er zo ziek van was dat je het hele Judo eraan uh, zou willen geven. Nou, dat is wat ik net zei, ik, ik, ik had op een gegeven moment echt zoveel tegenzin naar de training. Dat ik, dat ik bij mezelf ook zoiets had van Annika, als je nu nog zo drie weken door blijft gaan, dan ga je echt een hekel krijgen aan de sport. En dat is, dat is zonde, want, want ik heb een onwijze passie voor judo. En uh, dat wilde ik dus ook niet laten gebeuren. Dus, uh, ik heb een pak uh, in de kast gehangen. En dat is, ik moet zeggen, dat is echt goed, uh, heel goed geweest. Ik heb twee maanden helemaal niet aan judo gedacht. Ik heb ook helemaal niet getraind, niet in de sportschool geweest. Lekker op vakantie geweest, dat heb ik drieënhalf jaar had ik dat niet gedaan. En uh, ja, daarna was ik gewoon weer heel gretig om weer uh, te gaan trainen, om weer hard te trainen. Ik had er weer zin in. Dus uh, die uh, sabbatical is wel even heel goed geweest, ja. Elisabeth Willeboorts is inmiddels gestopt. Jouw enige concurrent tussen aanhalingstekens zijn Stam is overgestapt naar de klasse tot minst 70. Dus je bent nu zo vrij als een vogel. Uh, ja, dat klopt. In, uh, in Nederland wel, laten we het zo zeggen. Want ik heb natuurlijk internationaal uh, genoeg concurrentie. En, uh, maar in Nederland ben ik nu de, de, ja, duidelijk de nummer één en uh, zoals gezegd, ik ben ook de enige die dus uitgezonden wordt naar een EK of een WK, omdat ik de enige ben op wereldniveau. Uh, maar ja, mijn ambities reiken wel verder dan uh, de beste zijn van Nederland. Dus uh, ja, internationaal heb ik nog hele geduchte tegenstanders. Dus, uh, ja. Wat mogen we van je verwachten bij dit uh, komende EK? Zijn alle sterke tegenstanders uh, aanwezig? Ik denk het wel. Ik, uh, ik heb de deelnemerslijst nog niet gezien, maar ik denk dat ze daar allemaal wel zullen zijn. En uh, ja, de verwachting die ik van mezelf heb, is gewoon een, een medaille halen. Kijk, ik uh, heb een goed voorseizoen gedraaid. Uh, ik was wereldtop en ik ben nog steeds wereldtop. En dan moet je gewoon een medaille kunnen halen op de EK. En dat is, dat is gewoon een realistisch doel. En ik heb twee, uh, uh, mijn twee grootste concurrenten komen allebei uit, uh, uit Frankrijk. Dus uh, ja, goed, uh, we zullen zien.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 en hey there Delilah. Het is 8 uh, minuten voor elf. We hebben een mooie Champions League avond achter ons. Tenminste, als je vindt. bent van uh, Barcelona en van Bayern. Barcelona werd 1-1 uh, tegen Paris Saint Germain. Het werd 0-1. Door een goal van Pastoren. Toen was Paris Saint-Germain door. Maar toen kwam Messi erin. En begon het te lopen. En werd het 1-1 dankzij Pedro. Dan Juventus tegen Bayern. Eerste helft dacht men nog van. Nou ja, goed. Misschien wordt het nog wat met die Italianen. Maar het werd dus niks. Want het werd 0-2. Mantukic 0-1 en Pizarro 0-2. Philip Koken praat na met Arjen Robben. Arjen, ik denk. In het verloop van de eerste helft wordt al duidelijk. Dit gaan jullie niet meer weggeven. hè? Nee, maar ik vond toch dat we de eerste helft niet, uh, niet altijd uh, goed speelde. Uh, we, we hadden een fase was het wat onrustig, hadden we een beetje te veel balverlies, balverlies ook op het middenveld. En uh, organisatorisch stonden we ook niet altijd even perfect, maar um, ja, we zijn niet heel erg in de problemen gekomen. Uh, Eén vrije trap van Pierlo, hè? Ja, vrije trap. Ja, nou, ja, je weet dat dat gevaarlijk is. En, uh, dat zeg je altijd van tevoren, geen uh, vrije trappen weggeven. Maar ik vond volgens mij die eerste, dat was gewoon volgens mij een hele goede ingreep van file. Het was niet eens een vrije trap, maar goed. Ja, je weet dat dat gevaarlijk is met zijn trap, ja. Maar uh, een machtsvertoon in de tweede helft, zeker na het doelpunt, maar ook daarvoor al, hè. kansen. Ja, ik denk dat we met name de tweede helft dat wij heel goed gespeeld hebben. We hebben gedomineerd uh, en dat is knap, helemaal hier uh, in Turijn uh, tegen een ploeg die... Ik uh, weet ik niet veel, hoeveel wedstrijden hier uh, in eigen huis ongeslagen is. En uh, als je dan 2-0 wint uit, dan, ja, dan is dat uh, super. Je zag die gretigheid bij jou, dat je ook nog wilde scoren. He? Je raakte paal een keer, uh, ja. Buffon moet nog een keer ingrijpen. Jij wilde die goal maken. Nou ja, wilde die goal maken niet, maar dat is gewoon mijn spel. Ik, uh, ik speel, uh, speel altijd zo. En ik speel met, uh, met de blik naar voren, blik richting goal. En uh, um, ja, Een schot, een beetje pech. Ik uh, denk daarna ook... Uh, Leg ik, uh, leg ik een balletje voor, voor Thomas neer. Um, dus nou, wat dat betreft hebben we dat ook weer goed gedaan. Je bent al Duits kampioen. Je zit nog in de Duitse beker. Nu in de halve finale hier. Wat wordt dit voor een seizoen? Want jullie draaien zo geweldig. Ja, maar we hebben nog niks. En, uh, het uh, wordt natuurlijk nu uh, wordt het een knaller in de halve finale. En uh, uh, Wat dat betreft uh, zijn we kampioen. Uh, je staat nu in de halve finale van de Champions League. En in de halve finale van de beker. Dus, um... Wie wil je als tegenstander? Nou ja, daar heb je niks te kiezen. Het wordt Hoe dan ook wordt het een uh, fantastische twee wedstrijden. En, uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk leuk is tegen een Spaanse ploeg te loten. En uh, niet uh, dat het een uh, Duitse en een Spaanse halve finale wordt. Ik denk zo tegen elkaar, uh, dan uh, zou het leuk zijn. Goed, we gaan zien welke ballen er uh, dit keer warm zijn bij uh, die we even bij uh, de loting. Uh, aanstaande vrijdag wordt er gelood, dan dus uh, vier ballen in de pot. Madrid, Dortmund, Barcelona en Bayern. En dan weten we wie tegen wie gaat spelen. Goed, tennisser Robin Haase heeft uh, de tweede ronde bereikt... van het ATP-toernooi van Casablanca. Hij won in Marokko in uh, drie sets van een Spaanse opponent, Roberto Bautista... Hij won in 3-6-3, 2-6 en 7-5. En in de volgende ronde speelt Hazen tegen de Fransman Kenny de Schepper. Is dat echt een Fransman? Ja, dat zal wel. FC Twente-keeper Nikolai Michailov heeft de wedstrijd van afgelopen zaterdag... tegen Roda gespeeld met een gebroken pink, zo blijkt. Hij liep de blessure op voor de wedstrijd al... maar kon na een korte behandeling toch gewoon spelen. De Bulgaar hield zijn doel vervolgens de hele partij schoon. Het is nog maar de vraag of hij dit week einde tegen Aro Den Haag weer in actie kan komen met betrekking tot die gebroken pink... of die voldoende is hersteld. En Ruud Keizer is vanaf uh, volgend seizoen coach van FC Den Bosch. Hij is de opvolger van Jan Poortvliet. Zijn contract uh, wordt niet verlengd. Keizer speelde tussen 1984 en 1988 voor Den Bosch. Hij was sinds 2011 technisch directeur van de Belgische club Liërse SK... En dan nog een berichtje vanuit de Formule 1. Want u heeft het ongetwijfeld meegekregen. Die enorme ruzie tussen Vettel en Weber. Nou, de kreurs in de Formule 1 van Red Bull hoeven voortaan geen rekening meer... met elkaar te houden voor wat betreft die stalorders. Die gaan we namelijk niet meer geven. Zo zei ploegadviseur Helmoet Marco vandaag. De formatie trekt ermee kennelijk zijn conclusies uit. De grote prijs van Maleisië waar het allemaal fout ging... met betrekking tot die stalorders. En er een grote ruzie ontstond tussen Vettel en Weber. Nou, dat is dus nu opgelost, ook met betrekking tot die stalorders. U hoort de tune, dat betekent dat deze uitzending tot een einde komt. Ik verwijs u graag naar morgen. Ook dan weer een mooie NOS langs de lijn... met de kwartfinales uit de Europa League natuurlijk... met het matchcenter met Frank Wielaert. Basel tegen Tottenham Hotspur, Newcastle United, Benfica... Ruben Kazan, Chelsea en Lazio Venabatje. Dat zijn de mooie returns van de kwartfinale. De honkbalcompetitie begint ook. Kinheim tegen, tegen Pioniers moet ik zeggen, met de Andy Houtkamp die dan weer het honkbal gaat volgen. En verder veel vooruitkijken naar PSV Ajax. Op allerlei manieren, dus luisteren morgenavond. De meteen met het oog op morgen, dat wordt vanavond gepresenteerd door Rob Trip. Ik wens u nog een fijne avond. Elke werkdag om kort voor één s'nachts. De Spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat moeten we anders? Elke werkdag om kort voor één s'nachts. De Spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.